4 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbreken en dit is het nieuws van NOS op 3. Spanje zet de grenzen voor toeristen weer open. Mensen die gevaccineerd zijn, zijn vanaf 7 juni weer welkom aan de costa's. En vanaf maandag mogen toeristen uit lage risicolanden komen, zoals het Verenigd Koninkrijk. De EU-landen werken trouwens ook aan een reiscertificaat... Daarmee kun je laten zien dat je geen corona hebt of al één of twee prikken hebt gehad. Daarover is afgesproken dat lidstaten dat zelf kunnen beslissen of ze met één vaccinatie genoegen nemen of dat dat er twee moeten zijn. Dus dat hangt een beetje af van het land waar je in woont. En voor Nederland is dat denk ik nog niet duidelijk, maar dat komt. In Spanje hopen ze vooral dat de Britten massaal een vakantie boeken, want dat is elk jaar de grootste groep vakantievierders daar. Een groot deel van de mensen verwacht dat ze, minder, dat ze zich minder aan de coronaregels gaan houden als ze eenmaal geprikt zijn. Blijkt uit een enquête van het RIVM. Ruim een derde van de ondervraagden gaat zich bijvoorbeeld minder goed aan de anderhalve meter regel houden. Doe dat wel, zegt het RIVM, want ook met een prik kun je nog besmet raken. En een dikke domper voor Stien van 77 uit Rotterdam. Ze is helemaal fan van het songfestival en verheugde zich enorm op het muziekfestijn in haar stadje. Grandioos. Ik kijk het elk jaar naar Als ik ooit kaartjes kan krijgen... Kopen, dan ga ik naartoe. Ze had kaartjes gekocht, was er helemaal klaar voor. Maar toen kwam corona en mocht ze als 70-plusser niet meer mee naar binnen, omdat het een testevenement werd. Ja, was niet leuk. Stien probeerde samen met de verslaggever van Rijnmond om toch binnen te komen. Je wil echt naar binnen nu? Ja, even, even proberen. Gewoon proberen. Als je niks probeert, weet je niks. Als ze een beetje gezellig is, ga ik wat vragen. Ik had kaartjes, maar ik mocht niet naar binnen dat ik 70 ben. Dat is sneu, hè? Ja, helaas voor Stien mislukte de poging. Het weer nog, het is onstuimig en het blijft vanavond ook nog zo. Het is winderig en er trekken buien over. Het koelt vannacht af tot 9 graden. En morgen begint je weekend nat en grijs. Het wordt rond de 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 50 kilometer file. Langs de kust en rond het IJsselmeer moet het verkeer rekening houden... met zware windstoten in het binnenland, vooral tijdens de buien. Ik noem de files met meer dan 10 minuten vertraging. Die staan op de A2 Amsterdam Den Bosch... Tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum 5 kilometer met ongeveer een kwartier vertraging. De linker is dicht op de parallelbaan. Door de werkzaamheden op de A5 Amsterdam Hoofddorp bij Knoop de hoek ongeveer een kwartier extra reistijd. Een auto met pech op de A9 ook maar diemen tussen Bad Hoevedorp en het knopend Holendrecht. De N201 Hoofddorp Uithoorn is in beide richtingen dicht bij Uithoorn. Daar ligt daar nogal wat rommel op de weg. Dat gaat waarschijnlijk nog tot uh, 6 uur vanavond duren, het opruimen. Het lijkt op een lading puin. De N307, Lelystad Enkhuizen, daar is het langzaam rijden. Over 8 kilometer met 20 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Phone. She talking about why the fuck my ass ain't at home Had to tell her I was stuck yeah. in some brand new business I was all tired Told the girl I was late, I had to rhyme I gotta be backstage at a quarter past nine Telling me to change my mind She like Britney Spears, baby, hit my one more time. <laughs> to do your whole Hij kon niet lachen om de grap, maar hij anders van moest huilen De jip was weg, vertrokken, zocht een plekje om te schuilen Dan, van hartzeer wordt je taai. één rondje, nog één domme zet. Het wiel een laatste draai. Hey, hoe jeep, wat kijk je simpel Alleen een zond is trouw. We vertrekken bij zon zonder voor jouw piratenvrouw. Zie, FM. Voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een vrouw van 31 uit Haaksbergen, die verdacht wordt van het doden van haar baby, heeft dat in de rechtbank ontkend. Ze zegt dat ze niet wist dat ze zwanger was en dat de baby bij de bevalling niet meer leefde. Het OM gelooft dat niet, omdat het kind ernstige verwondingen had. Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor leningen aan kleine en middelgrote bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. De ondernemers kunnen maximaal 100.000 euro lenen, op voorwaarde dat hun bedrijf in de kern gezond is. Bij de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem is het tot confrontaties gekomen tussen Palestijnen en de Israëlische politie. Dat gebeurde zo'n twaalf uur na het ingaan van het staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Het weer vanavond valt lokaal een bui, het stevig en de temperatuur ligt rond de 13 graden.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 is back.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 Meter. Of wordt het ooit weer beter? We zeggen nooit mischat ik zie graag. Nee, we lachen niet. gaan we niet meer als toen zijn we dan toch niet die één op It's okay. te vergeten, overal geweest. En ik sliep met iedereen. Nooit geaccepteerd wat ik steeds heb geweten. Van jou hou ik het meeste. Ik kan er niet omheen zonder jou.